12 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Schippers voelt niet voor het verlagen of afschaffen van het eigen risico in de zorg. Partijen in de Tweede Kamer willen dat wel. Schippers zegt tegen NRC Handelsblad dat het verplicht mee betalen noodzakelijk is... om de zorg in ons land betaalbaar te houden. Afschaffing kost volgens haar 3,7 miljard euro... en daardoor zou de ziektekostenpremie enorm stijgen. De VN is bedroefd en teleurgesteld dat een hulpconvooi van de VN nog steeds niet naar Aleppo is vertrokken. De twintig vrachtwagens wachten al ruim een week aan de turk syrische grens op toestemming om naar Aleppo te rijden. De kans dat de Syrische regering alsnog toestemming geeft lijkt klein. Het staakt het vuren wankelt. In het oosten van de stad zitten nog altijd 275.000 burgers vast tussen de strijders. Ze hebben geen voedsel, water of medicijnen. McDonald's moet mogelijk een half miljard dollar betalen aan de Europese Unie. De Amerikaanse multinational krijgt mogelijk een forse naheffing van Brussel. De fastfoodketen wordt onderzocht op belastingafspraken. De politie in Duitsland heeft een.